Ook morgen eerst bewolkt met regen, later opklaringen en het wordt dan 9 tot 10 graden. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 2 kilometer en de A20 van Gouda naar Rotterdam bij Moordrecht 2. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstroop is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 the free mode oh.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 Smoke like I smoke, you hide like... Al die grijns van je gezicht af Albert-Jan Ja, je zit nog steeds bij uh, Groningen PSV natuurlijk Kijk, eh, heb je wat hoor <laughs> 3-0, nou hoor, dat is juist ook op het uh, nieuws van 4 uur en zo dadelijk gaan we natuurlijk de rest van de standen uit de Eredivisie ook met u doornemen. Welkom bij het derde laatste uur van Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. En wat gaan we allemaal in het derde laatste uur nog doen? Nou, we hebben onder meer natuurlijk, ja, dat ja. verheug ik maar op, Tulpen uit Amsterdam. En het gaat tulpengedicht. Het, ja, het is een kort gedicht, het tulpengedicht, maar dat is rond de klok van kwart voor vijf. Daarvoor hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. En dat luistert naar de naam Tigana, Tigani of Tijani. Ik weet het. Ben ik ben, ik nog ben ik nog ik, ik er nog steeds niet aan. Verder, de ontknoping van de WK van de dames. Nou, Irene Wüst is al wereldkampioen. Maar zou dat gaan beleven dat we drie Nederlandse heren op 1, 2 en 3 uh, op de wereldkampioenschappen in zo Moskou mogelijk. gaan zien? We, we, de volgende ontknoping. Ik hoop dat we de ontknoping nog mee kunnen nemen in deze uitzending. Anders wellicht vanavond bij Studio Sport. We hebben ook nog een blokje sportnieuws uit uh, Zandvoort. En natuurlijk uh, veel leuke muziek. Ja, je hebt er weer eentje uitgekozen. Hè? Leuk, leuk plaatje uit de jaren 80. Hier is Carly Simon en Your Soveen. in Kennenmaland. Zondag in Kennenmaland. Je blijft op de hoofdte. Zalvoorts Radio hoor je snap, ja leuk hè om weer eens uh, terug te horen muziek uit het begin jaren 90. You're the rhythm is a dancer, inmiddels kwart over vier geweest. Nou de tussenstanden in de Eredivisie voordat we aan het Zalvoorts uh, Sportnieuws uh, gaan beginnen nog eventjes. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ajax tegen NEC, nou NEC, jawel. Het is wakker, plaatsje. is wakker, is wakker. Ze zijn wakker geworden, ze hebben gescoord. Vier 3 tegen 1 voor Ajax nog steeds in die uh, wedstrijd. Dan FC Utrecht tegen AZ. Daar staat het 3 tegen 0. Ja, dat is solide, solide. Het is bijna afgelopen, denk ik. Ja, dat zit er wel in. Ja. Het weten nu nog tussenstanden, maar het zullen wellicht de worden. Maar dat zullen we u uh, straks uh, mededelen. Goed, even sport uit uh, uh, de Zandvoort. Allereerst de naschoolse sportlessen. Ook in 2012 worden in Zandvoort sportieve lessen aangeboden. in het kader van de brede school. Dit naschoolse aanbod zal aangeboden worden op de bolle de Blauwe Tram en de Oranje Nassau School. De lessen zijn voor de groepen 1 tot en met 3, 4 tot en met 6 en 7 en 8. Tot en met mei 2012 worden pannenvoetbal, streetdance en een sport en spel in stuif aangeboden. Elk onderdeel vindt op een andere locatie plaats, maar is voor alle Zandvoortse scholieren toegankelijk. Binnenkort start de laatste van in totaal drie blokken. Er zijn al veel inschrijvingen binnen, maar er is nog ruimte. Alle lesdata bekijken en inschrijvingen is mogelijk via www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. Nog een, een keer, ja. www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. Hoe verschil ze het? Hoe groot de computer ja, is. <laughs> en uh, mooi judobericht: Glenn Koper is derde van Nederland geworden. De Zandvoortse judoka Glenn Koper is in de leeftijdscategorie tot 20 jaar derde van Nederland geworden. Op zich is dat al een fantastische prestatie, maar het feit dat hij zelfs pas 15 jaar oud is en tegen jongens van 17 tot en met 20 jaar moest vechten, maakt het nog meer bijzonder. Koper had zich voor de Nederlandse kampioenschappen gekwalificeerd door tweede te worden in het kampioenschap van Noord-Holland. In Nijmegen won hij met gemak de eerste drie partijen en pas in de halve finale moest hij voor de eerste keer buigen, waardoor hij moest judoën voor de derde plaats. Deze partij werd met een schitterende ippon aan de gebonden. Dus Blenkoper, derde van Nederland en met 15 jaar. Knappe dat prestatie. Mooie prestatie. Dan, hebben we, dan heb ik nog een uh, zaalhockey uh, kampioen te melden. De dames van hockey uh, C2 zijn zaalhockey kampioen geworden. Kijk, mooie prestatie ook. ook. Ook dat weer gehad. Sport in Salvoort. Tot zover bij uh, CFM Zondag in Kennenland. Hier is Laura Passini.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 luisteren naar Zondag in Kennemeland bij CFM met juist de single van Baxvis The Land of Make-Believe. Ja, we gaan eens even kijken hoe de wedstrijden zijn verlopen in de eredivisie Albert-Jan. Als eerste jouw wedstrijd natuurlijk, FC Groningen tegen PSV, daar werd het 3-0. 3-0, oké. Okay. En dan uh, speciaal voor Rudy, uh, onze eigen Rudy, die normaal gesproken Zondag in Kennemerland doet, samen met Aldo. Die heeft vandaag genoten in de Amsterdam. ...rena, want Ajax heeft gewonnen tegen 1-EC... ...niet zomaar, nee, het werd 4 tegen 1. FC Utrecht tegen AZ... ...ook AZ heeft een flinke klap om zijn oren gekregen. FC Utrecht, AZ eindigde in een 3-0 stand. Zo dadelijk, zo meteen, over een paar minuten... ...gaat hij starten om half vijf... ...de wedstrijd Vitesse tegen FC 20. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Nee, hè? Nee. nee. <laughs> Goed, um, ja, zo maar een uh, gedaan. Ja, de, deze, deze is zo leuk om uh, weer eens terug te dan horen. Dan gaan we naar dier van de week. Martin Solveig is dit en hello... En hello uiteraard door het glashuis onder meer enorm bekend geworden. Verleden jaar was dat de knaller van het glaashuis. En uh, ja, elk jaar is het weer geniet als, als dat huis uh, ergens wordt geplaatst hier in Nederland. En wat was het dit jaar dan? Huh? Nou, dat is ook weer zo'n hit, toch? Of was het, was het deze? Ja, maar nee, het was weer een andere. Moet ik even, even nadenken nou. hoor. Welke was het ook alweer? Nou, doe maar rustig aan. Nou ja, in ieder geval, uh, nou, ik kom er wel even op. Oh, okay. Het dier van de week is maar even dan. Ja, Tijani is een leuke en lieve kater. Hij is ruim 13 jaar jong en nogal graag op zichzelf.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 heeft waar hij lekker kan uh, zonnen, is voor Tiziani het ideaal. Bent u die baas die Tiziani kan geven? Dan, uh, want hij want hij zo graag wil. Dus we moet een goede baas hebben en hij moet hem lekker zichzelf kunnen zijn. Kom al snel eens langs om kennis met hem te maken. Hij wacht op u. En waar wacht hij op u? In het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 3888 571 3888 of de website www.dierentehuis En die is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Ga gewoon eens langs bij het met dierenhuis want er zitten heel veel leuke dieren op u te wachten. Kennemer thuis is telefonisch bereikbaar op 023 57 1388... Of uh, kijk gewoon even op de website van het Kennemer thuis hier in Standvoort. Tot zover weer het Dier van de Week. Nou, ik weet ook wat de afgelopen jaren de plaat was van, uh, ja. van het Glazenhuis. Ja, de Studio Killers natuurlijk. Ach, tuurlijk, ja. En Bouncer. Weet je wel, Bouncer. Bouncer. Bouncer. Ja. ja, dat was het hè. Ja. Hier is Tavares en hoe dan het? Oh, oh, oh, oh mooi blokje, zal achter elkaar. Op zondag geen kenmermans bij CFM Zandvoort. Jor, dat is Tavares en hoedanet. En erachteraan uit een James Bond film, jawel. Ja, ja, ja. ja. Jor, Rita Kulitz en All Time High. Ja, de uh, heren zijn nog steeds aan het schaatsen en zo dadelijk hebben we misschien drie kampioenen op het podium staan. Het zou mooi zijn, maar uh, uh, Koen Verweij die, uh, schaats momenteel tegen uh, Skobref, maar... Uh... Nadat hij lange tijd op kop heeft gelegen, heeft hij toch iets moeten uh, uh, gas teruggeven. Anders gezegd, Kooprecht, die geeft gas bij. En uh, hij gaat nu moet hij in de achtervolging. Maar goed, uh, de ontknoping is er nog niet hoor. Weet je een beetje wat de rondetijden zijn? 31.6, 31.7. 31-7. Oké, okay, ja, redelijk, redelijk ja. constant. Dus we rijden mooie tijden. Dat wel. Nou, we houden deze wedstrijd uh, even in de gaten. Zo dadelijk het gedicht van de week. Ja. Ja, ik had van ook de dag, doen. eigenlijk, ja, moet ik zeggen. Van de vandaag. dag, ja, van de dag. Van de dag. <laughs> ja, er was vrijdag iemand die begon over tulpen. Nou ja, toen uh, zei ik: Nou, stuur maar een gedicht in. En dat is inderdaad en dat is gebeurd. Dus we, gaan, we krijgen een gedicht over tulpen. Dat gaan we zo dadelijk doen over een uh, tweetal platen. Maar eerst even onder meer uh, deze van Frankie Valley and the Four Seasons. Hier is Oh, What a Night.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 It's yeah. hele van jullie kennen deze groep. Aha, waarschijnlijk van de single uh, Take On Me. Maar deze plaats mocht er ook uh, best wel zijn. En vandaag draait bij Zondag in Kennemerland. Je Touchy. Nou, inmiddels kwart voor vijf geweest. Dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. En het gaat uh, over tulpen.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 en buiten mijn gedichten schrijven. En dat was hem, het gedicht van de dag bij CFM. Zondag in Kennemeland. Je hoorde het gedicht Topen. Uiteraard gebracht door Albert-Jan Vos. En daar hoort natuurlijk deze plaat bij dan. Hè?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 Als de lente komt, dan stuur ik jou. Vil me naar Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Vil me naar Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Vil me naar Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste.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 En dat was Regina op de Songfoots Radio met Baby Love. En daarmee werd het uh, twee minuten voor vijf. Einde van uh, zondag in Kennenmanland, Albert Jan. Ja, we gaan er dus zo laat uit, want we ja. wilden natuurlijk de uitslag nog even meenemen van schaatsen. Keurig voor vijf uur gefinished. Ja, die jongens, we, uh, we houden ook rekening met SIEV. We we houden we met uh, ons geen uh, rekening. Uh, nou, dat vinden we fijn natuurlijk. En het, is, het was een prachtige race tussen Sven Kramer en Jan Blokhuis op de 10 tien kilometer. Maar Sven Kramer heeft zijn titel weer terug als wereldkampioen. En weliswaar waar, voor de vijfde keer. Voor de vijfde ja, keer ook. Knap alweer. hoor. Dus we hebben twee Nederlandse wereldkampioenen er bij Irene Wust en Sven Kramer. Kijk, een goed weekend dus uh, voor de Nederlandse staatsers. Ja, en op 10 kilometer Skobref is nog derde geworden. En Harvey uh, uh, Harvard Bucko uh, vierde. En nou gaan we naar uh, hopelijk het eindresultaat. Jam, uh, ja, Jan, Jan Blokhuis op de tweede plek, hè? Gewoon, ja. in ieder geval. Maar dat goed. weten we wel zeker. We moeten nou even kijken wie dan op de derde plek is geëindigd. Ja. En kom voor wij. We hebben dus een compleet Nederlandse 1, 2 en 3. Nou, dan gaan wij eruit. Bedankt voor het luisteren. En volgende week zaterdag zijn we er weer. Rob, tot volgende week zaterdag. Tot volgende week.